Volgens hoofdofficier van justitie Nooy wisten diverse instanties dat Van der Vlis kampte met psychische problemen en dat hij wapenvergunningen had. Dat had volgens haar moeten leiden tot actie, maar dat is niet gebeurd. De politie heeft overigens niet het medisch dossier van Van der Vlis, omdat de hulpverleners dat niet willen geven in het kader van hun beroepsgeheim.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 Door een nieuwe wet kunnen tienduizenden gedupeerde klanten van een failliete DSB-bank binnenkort een collectieve afhandeling van hun claims verwachten. Nu moeten alle schuldeisers apart een claim indienen en moeten de curatoren al die claims apart behandelen. Dat leidt tot veel tijdverlies en hoge kosten. Waarschijnlijk gaat de wet volgend jaar in.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 Het weer dan nog vrij zonnig in de loop van de dag, stapelwolken, blijft overal wel droog. Het wordt 21 graden aan zee en een graad of 25 in het binnenland. Morgen wordt het nog warmer, in Limburg mogelijk 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files, er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Bad Oeverdorp en Zoeterwoude. En op de A20 Hoek van Holland Gouda tussen Rotterdam en Gouda.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 It's like burning. www.zfmzandvoort.nl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 door maar me Dat ik ooit heb gezien Niets aan de hand Houd, houd, houd, houd De liefde Yeah, that's fun.